Ja? Beginnen? Ik hoor geen muziek. Dan doen we het zonder muziek. Het zit ons vanavond niet mee, heren. Maar dit is in ieder geval Golse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. En Golse Kringen staat onder de redactie van Leo Joosten, Ben Lonen, Els van Kemena, Lucie Roodbol, Gerard de Groot en Bernard Robben. En de techniek is vanavond in de vertrouwde handen van niet van Stefan Eikenaar, maar van Erik van Poppel. Bedankt daarvoor, Erik. En vanavond uh, de Godse Kringen gepresenteerd door Bernard Hobbe en Gerard de Groot. En als eerste doen we altijd even een rondje het voorstellen van de gasten. En dat zijn er maar liefst uh, drie. Henk van Raak over zijn afscheid als redacteur. Correspondent uh, Goorle van het Brabants Dagblad. Er stond een uitgebreid stuk in de krant, uh, Henk, van, uh, ik hem nog van 12 december. Henk met zwarte hoed. En dan uh, daarna hebben we nog twee interessante gasten, de raadsleden Johan Zwaans van de VVD en Arno de Laat van de SP over de zorgen in zaken de werving van nieuwe raadsleden en de overdracht voor 15 miljard nieuwe taken van Rijk naar gemeente. Twee uitvoerige stukken, ook in de krant van 24-12. Nou, we beginnen altijd met een rondje, wat was er in het nieuws, lokale nieuws? En dan beginnen we uiteraard met onze gasten. Henk, heb jij nog lokaal? Of internationaal nieuws te melden, dan zou ik zeggen, barst los. Heel gezegd, niet. Eén ding dat mij is opgevallen gisteren... Ik weet niet of jullie het toevallig ook hebben gezien. Robert Dijkgraaf zat bij het uh, TV-programma ja. Buitenhof. Ja. En hij maakte daar een heel opvrande opmerking, vond ik. Je weet, hij is directeur van het uh, Institute of Advanced Princeton, in, in Princeton. in Amerika. Een heel prestigieus uh, instituut, ja. En daar heeft ook Albert Einstein in de tijd... Uh, ja. De hele tijd gewerkt. En uh, Dijkgraaf maakte daar de opmerking die me echt frappeerde. Van, uh, met Einstein, dat was het hoogtepunt van Princeton. En daarna is het eigenlijk alleen maar uh, minder geworden. En dat vond ik een heel frappante opmerking. Uh, oh. Zeker van de directeur van het instituut. Hmm. Maar ja, dus, echt nieuws is het natuurlijk niet. Ik vond het frappant, Merkwaardige opmerking van die man. Ja, ja, Hoe lang is geleden van Einstein? neem maar dat daarna Einstein toch ook ja. nog wel zeer... Prestige geleerden zijn verschenen aan, uh, aan Princeton. Hoop is Nobelprijsgever. Ja. Dat was je nou. Maar hij is ook geen directeur van het instituut. Nee, nee, nee. Mm -hmm. Maar verder? Dat was jouw nieuws. Dat Johan, vereniging. had jij nog nieuws te melden? Ja, het is geen nieuws, Bernard, maar wel iets heel pijnlijks wat, wat in Gorel gebeurd is. En, en wat denk ik. Uh, misschien wel voor het eerst is. Laat ik zo zeggen, we hebben daar... als we veiligheidsgesprekken voeren in de Raad... hebben we het daar natuurlijk ook wel eens over... over de veiligheid in Goorlen. En dan, dan hoor je zomaar ineens... dat er een roofoverval is op de Nieuwkerkse Dijk. En ja. ik moet zeggen, dat heeft me best wel een beetje aangegrepen. Uh, niet omdat ik de mensen in kwestie ken... en dat laten we nu maar uh, uh, even in het midden... maar ja, dat zoiets toch gebeurt in Goorlen... Ja. En, en, uh, Gelukkig zijn die daders vrij snel gepakt. En uh, ja, daar heeft de betreffende mensen er jaar ingegrepen, heb ik, ik kan begrepen. Het voorstellen. En, uh, uh, ja. ja, ik heb daar heel vervelend nieuws. Ja. Nou, het viel mij dus op. Ik zat op je bewustzijn van tv te kijken en ik hoorde een helikopter cirkelen. Ja. ben buiten gaan kijken, zag het ding rondgaan, bleef dat bij ons hangen, zo boven de Bergstraat, in die omgeving, Nieuwkeerkse Dijk. Ja. Ja. En ik hoorde later dan, des ze op zoek waren naar. Ja. Ja. En gelukkig hebben ze die gasten. Maar ik vind het inderdaad een zeer enge ontwikkeling. Althans, ik reageer er zo op, en dat doe ik al lange tijd hoor. Als er bij mij s'avonds de bellen gaat, dan uh, kijk ik even door mijn ronde voordeur aan. te kijken van wie staat erachter. Want ik vind het toch maar link om zo'n uh, klakkeloos open te zwaaien. Het is te gek voor woorden dat het eigenlijk niet meer kan hè? Nee, dat is uh, helaas. heel vervelend. Goh, nou. Ja, geen prettig nieuws. Wel, we hopen dat, en, dat, uh... Ik moet zeggen, alle nieuws heb ik eigenlijk niet zo ik veel aandacht aan kunnen besteden door uh, ja. Ja, gewoon, uh, wat drukte die er is. Uh, ja. Iedereen denkt altijd de 1 januari de wereld vergaat, dus uh, mm -hmm. moet er moet van alles afgeweerd worden. Zou Arno, had jij nog nieuws? Nou ja, ik vond het wel heel mooi dat hier bij het glazenhuis op het uh, Kloosterplein er toch 1.000 euro is uh, opgehaald. Mede dankzij de mensen die daar toch een aantal dagen en nachten uh, verbleven hebben. Ja, ja. En ik vond het ook heel leuk dat Irene Huist toch weer een aantal staartbewijzen heeft gehaald ja, voor de Olympische exactly, Spelen. Ja. Dus het is lokaal, nationaal, internationaal en olympisch nieuws. Ja. Ja. Ik dacht in het begin even van oei oei, maar dat doet ze al vaak. Hè. Ik heb al het idee dat Irene Basvert later begint te pieken. Lijkt Want dan wel. begint ze te rijden en dan is het niet eens zo goed. Dan denk je van oei oei, als het mag wat lukken. En toch is het haal weer gelukt. Mm -hmm. Dus ik, ik vind toch wel een topsporter je toch wel eventjes zeg maar dan misschien minder goede momenten heen En dan terugkomt en dan vlamt hè. In het begin ja. knap. Ik begrijp bijna dat ze op dit moment echt in de topvorm is. Ja, ja. Dat is ze beloofd had. Ik denk dat ze in zo'n toernooi ook eerst even kwaad moet worden op zichzelf. Ja. het beginnetje maken en dan en nu. Ja. En dan gaan alles helemaal los. En, en, en ze is ook redelijk overtuigd van zichzelf heb ik het idee. Dus ik, uh, ik heb er al half vertrouwen in. Ja het is toch elk uh, jaar weer oppeppen. Hè? Ja, ja, ja. En het is maar afwachten of er elk vier jaar uh, kan gebeuren. Ja. Gerald, had jij nog nieuws? Ja, ook mij is opgevallen dat er in zo'n kerstweek, vraag me niet waarom, maar echt veel nieuws uh, is er niet. Maar toch nog een paar dingetjes die zijn blijven liggen. Ik zag dat een uh, Jorrit Heil gaat afstuderen in Eindhoven op een werkstuk dat de grootste ijskoepel in de geschiedenis moet gaan worden. Klopt. Maar wat ik dan wel frappant vind, is dat je al in de krant komt voordat je überhaupt het eerste ijsblokje gelegd hebt. Ik zou dan denken, maak het eerst en nodig dan de pers uit, maar goed. Ik was er ook weg al. <laughs> dan zag ik dat uh, nu alles digitaal kan, maar dat veel gemeentes uh, toch nog het allemaal in papier uh, blijven doen. Voor lokale kranten lijkt mij dat wel een goed idee. Het goordersbelang denk ik toch dat het behoorlijk drijft ook op het kopen van pagina's door de gemeente. Daarnaast vind ik sowieso dat het verstandig is om dingen op papier te houden, ondanks besparingen die je kunt bereiken. Wat misschien straks nog aan bod kan komen is dat ik zag in de krant ook van 24-12... dat we nu de regionale verdeling van de quota voor de woningbouw weer rond zijn. Uh, ...waarbij Goorle uh, Goor, uh, 660 woningen kan gaan bouwen. 660? Uh, ja. En, en, en, en, en waar en, zijn die gepland of doen we dat straks? Dat doen we straks. Oké. Okay. Uh, want dat, dat, daar gaat dit niet over. Dat mag Goorle weer zelf invullen. Maar er zijn natuurlijk toch de laatste half jaar nogal wat plannen rondgekomen. Uh, neem even bij de bocht. Maar ook uh, de scholen in, uh, in Riel waar woningen bij moeten komen. Hier bij het zorgcentrum. Die allemaal op de een of andere manier ingepast uh, moeten worden. En wat me in dat verband ook opviel was dat Lijstroom uh, een akkoord, een convenant gesloten heeft met de gemeente Oosterwijk. Over zijn taken binnen de volkshuisvesting in, in Oosterwijk. En aankondigde dat ook met andere gemeentes zoals Goren te willen gaan doen. Lijkt me ook wel van, uh, van belang. Hè, als, uh, de volkshuisvesting is denk ik de afgelopen jaren wat minder in beeld geweest. ...in politieke discussies, maar heeft natuurlijk heel veel uh, te betekenen. Dus dat lijkt me wel ook een interessant onderwerp. En de laatste, uh, waardoor we eigenlijk bij Tilburg zouden moeten... ...om daar invloed op uit te oefenen, maar vooral niet bij Tilburg moeten gaan... ...omdat dat helemaal niks wordt, is dat ik nu weer zag... ...dat zelfs in Tilburg de gemeente al plannen heeft op het gebied van, uh, van winkels rond het Koningsplein... Maar we al denken dat de Tilburgse winkels die er al zijn... daar grote last van gaan krijgen. Laat staan wat er in Goorlen dan gaat gebeuren. Dus misschien wordt het toch tijd... dat we het college in Tilburg maar weg gaan stemmen. Maar niet door onderdeel van de gemeente Tilburg. Johan, jij popelt volgens mij om wat, om ja, wat te zeggen. Ik, uh, uh, ik popel paarsen. enorm. Ik, ik, ik haal er even toch een paar, een paar dingen uit... Die 660 woningen verbaast mij niet, want als je naar het, uh, laatste, de laatste publicatie van de provincie kijkt, dan is volgens mij in 2011 of 2012 geweest aan de woningbehoefte in Goorle tot 2024. Dan kwamen we uit op een, uh, een 6500 uh, woningen, uh, ook gelet op de uh, bevolkingsontwikkeling. Um, we hadden natuurlijk 1400 woningen in de pijplijn zitten, Arno. En, ja, dat klopt. En, dus het verbaast mij helemaal niet, want ik heb steeds inderdaad geroepen... Ja, maar luister, 1400 woningen, die moesten overigens nog ingevuld worden. En daar was natuurlijk altijd het adagium van... We gaan alleen maar bouwen als er behoefte aan is en als het economisch allemaal haalbaar is. En ik heb toen een paar keer gezegd, ja, maar luister... De, de provincie heeft gezegd 650, dus die 1400 kunnen we nu allemaal wel roepen. Nou, en nu komt de aap uit de mouw, dat we inderdaad teruggaan naar een contingent woningen... wat we uh, kennelijk nodig hebben. En uh, ja, gelukkig zijn we in Spanje waar ze in voorraad gebouwd hebben. Maar dat sprak mij dus aan. En het volgende wat Geert net zei wat mij aanspreekt is, uh, uh, ook ik begrijp niet dat uh, het... Uh, ...het stadhuisplein uh, gedeeltelijk voorgebouwd gaat worden... ...en, en uh, uh, ook uh, waar de vijver is moeten winkels komen. Uh, terwijl ieder wel denkend mens weet... ...dat ons winkelbestand... ...en dat is ook sowieso heel vervelend voor Goorle... ...want we hebben natuurlijk al leegstand... ...maar dat ons winkelbestand op termijn... ...met 30 tot 40% af zal nemen... ...gelet op het feit dat er gewoon maatschappelijk een ander koopgedrag is... ...en internet zijn invloeden heeft... En, uh, dus ik begrijp, begot niet wat Tilburg uh, gaat doen. Ja, dat is ook gewoon uh, al alle bewezen. Alles bijna aan uh, winkels gebouwd wordt. Dat er uh, voor 30, 40 procent, voor leegstand uh, ja. is. Kijk maar naar Elk elke... Uh, restant, is dat inderdaad 30, 40 procent? Wat er leeg gaat staan, TZT? Is de verwachting. Wat het winkelstand af gaat nemen. Gewoon door Zo. maatschappelijk ander koopgedrag. Ja? En ik wil niet zeggen dat dat alleen aan internet ligt. Maar het verandert gewoon. En je kunt daarover lezen. En, maar... We waren natuurlijk in alle staten toen we hoorden dat die uh, XL uh, Super ja. er zou komen. Nou, dan zit in de ijskast en misschien komt het wel nooit. Maar dan komt het volgende probleem, komt weer uh, opdoemen en ik snap daar niks van. En, uh ja, zowel, Ik begrijp niet uh, hoe men dat doet. Mm. Want elke gemeente wil zijn eigen winkelcentrum uh, bouwen. Ze ja. zijn allemaal gericht op de regio. Heel vaak een beetje is uh, onlangs ook een uh, winkelcentrum geopend. Dat ook gericht is dat mensen van Goorland ook naartoe gaan. Maar Goorl zit er open dat de mensen van Heel vaak een beetje naar uh, de overkomen. komen. Dus ja. alle uh, winkelcentra in de omgeving ja. zijn allemaal oversized. En zeker gezien de crisis, kleine ondernemers, ja, die beginnen met bosjes om te lopen. En, en, zie je nou dan? de SP en VVD het af en toe ook eens kunnen zijn. Ja, ja, dat was, ja, <coughs> maar dat, ja, dat, is, dat is, oud is oud ja, nieuws. Ja. Ja, dat ja, dat maar dan, maar dan, dan, dan Hoor je de programma onderdeel dan? Dat wordt lastig <laughs> weer nou praten. <laughs> ja, ja, maar, maar, maar, je hoort, maar je hoort dan toch dat de economie weer aantrekt, maar dit zijn dus uh, ontzettend negatieve geluiden. Ah. Oh, Ondanks hè. het aantrekken van de economie. Ja, en, het, of... en het zogenaamd voorbijgaan of zijn van de crisis. Nou, de crisis wow. is niet voorbij en het aantrekken is natuurlijk nog maar mondjesmaat. Ja, ja. Maar nogmaals, we krijgen hier gewoon, we hebben gewoon te maken met een maatschappelijke verandering in koopgedrag. Uh, in koopgedrag, in, ja. uh, in die zin lijken natuurlijk twee thema's van, uh, van winkels en woningen wat op elkaar. Aan de ene kant heb je steeds de behoefte om je voorraad van of woningen of winkels te vernieuwen. Aan, ...aan nieuwe inzichten uh, te laten voldoen. En dan heeft het, het oude deel een, een probleem. Uh, wat uh, bij de woningen denk ik toch nog wel een extra probleem is uh, de komende jaren. Dat is de verdeling over verschillende categorieën. Ja, vooral goedkope en betaalbaar. Ik zie een paar maanden geleden een notitie van het college... ...eigenlijk zonder veel commentaar langskomen van bewaren van plan... ...30% goedkope woningen uh, te bouwen, is ons niet gelukt... Maar als we nu het zelf ingevulde getal van hoeveel een woning mag kosten... als we dat oprekken, nou, dan zijn we er toch eigenlijk wel gekomen. Maar dan denk je, ja, de komende jaren staan volgens mij een aantal plannen op stapel... die juist bedoeld zijn om de exploitatie van verschillende onderdelen... financieel beter mogelijk te maken. En dat worden dus daardoor duurdere woningen. Dus of die verdeling over die verschillende categorieën... met dit soort aantallen... Daar ben ik ook niet verrast door, hoor, dat het de 660 worden. Dat, dat, dat zijn de 65, 70, 75 in een jaar... Ja, dat is wel ongeveer wat je nodig hebt. Maar die verdeling, die kan wel eens heel lastig worden. De ASSP zal wel toch wel de vinger aan de pols houden. Dat er gewoon ook goedkope en betaalbare woningen komen. Ja. Dat heette een voorzetje. Ja. Ja, want de wethouder heeft u wel al gezegd, als we het bedrag met 10.000 optrekken. Hebben we met meer goedkope en betaalbaar. Ja, ja. Maar ja, dat moet wel op blijft trekken Als je met 100.000 optrekt, zijn er nog ja, meer. Dat wil ik niet bedoelen. We hebben afgesproken met elkaar. 10% zou er op jaarbasis gebouwd moeten worden. En daar zullen wij de wethouder zeker aan houden. Als er vraag naar is, zijn. ik heb hem net gezegd, je moet bouwen naar behoefte. En, uh, maar goed. Oké, okay, nou, ik heb ook nog wat nieuws, niet al te veel. Um, een uitvoerig stuk uh, over het succes van het erfgoeddepot uh, in Rielen. Grootkant artikel in De Courier. Het reikt verder dan Goorlen en Riel. ...zeer succesvol zijn die, dus Rien van der Heijden en Evelien Passier. En er is momenteel daar een, een, een grote kerstgroep te zien. En uh, ze hebben daar een kerstspeurtocht georganiseerd met struikhovers. Uh, het is een ontdekkingstocht van het kerstverhaal voor kinderen. Dus ik zou zeggen tegen de ouders van als ze zich vervelen de komende week... ...daar valt nog genoeg uh, te genieten bij het erfgoed in Boon Riel. Dan inderdaad, Gerard, die, die goorde naar Jorrit Hill, of Heil heet hier in Finland. Hij zit er momenteel, hij is gisteren vertrokken. En ik las even in de krant: het doel is te laten zien dat ijs versterkt met zaagsel, en, en snel, een snel en goedkoop bouwmateriaal is voor, voor tijdelijke constructies zoals ijshotels en tijdelijke opslaghalen. En, en dan denk je dat daar een markt voor is voor zoiets, hè. dat is onverstelbaar. Een bepaalde regio's. wel. Hè. Ja. Ja. bepaalde regio's, ja. Nee, in de Tweede Wereldoorlog zijn ze inderdaad serieus met plannen bezig geweest om daarvoor dan natuurlijk in de Poolzee om daar ja. een vliegdekschip van te bouwen. Ja. Van dit soort materiaal. Dus, uh, een vliegdekschip? <laughs> oh, Ik ja, bedoel, of je het klein maakt of groot, als het materiaal maar stevig genoeg is. Uh, We hebben daar boven keer echt een ijs. En ijs blijft drijven dus... hoor. Ja, uh, nou, en mijn laatste nieuwtje is, uh, dat kwam uit de krant van noterbeen vrijdag 20 december. Circa 24 voetbalvelden aan Goorlandse grond stiekem ingepikt. Hebben jullie het gelezen? Onvoorstelbaar. Ja. Ja. Dus uit een inventarisatie van de gemeente blijkt dat er drie grote en kleine stukjes grond illegaal in gebruik zijn. En daar gaat de gemeente Goorland iets aan doen, oftewel wethouder-chef Verhoeven. In sommige gevallen, zegt hij, kunnen we de grond misschien verkopen of moeten we een eind aan het illegale gebruik maken? Het is van geval tot geval verschillend. Iedereen eigent zich wel eens een stukje grond toe. Hè, en, en, en beplant dat of zo, maar dat het zoveel zou zijn, wist ik niet. 24 voetbalvelden. Dat is uh, niet gering. Nou, we zullen het inderdaad blijven volgen. Nou, dan gaan we naar ons onderwerp uh, Henk. Als eerste afscheid van Henk van Raak. Flink artikel in de krant. Henk zit daar in zijn zwarte jas, een zwarte hoed op. Voor het gemeentehuis... Afscheid van Raak en zijn zingende vogeltjes. En ik vond daar uitspringen, Henk. Als journalist ben je waakhond van de samenleving. En soms moet je dan ook bijten. Maar even naar... Is het nou een gedwongen terugtreden? Of zijn ze aan het reorganiseren? Of is het een vrijwillige keuze? Nee, nee, het is uh, zeker geen vrijwillige keuze. Want uh, als dat er mij had had, ik hier nu niet gezeten. Ik nee, zo dan beneden. had jij nog... Uh, nou, dan was je ja. toch uh, uiteraard. Daar komen vertellen over, jou, over jouw vak. Want er valt genoeg over te vertellen. Maar uh, het, ja, is, het, was... is, het houdt van met, met een reorganisatie. Ja, het heeft puur met reorganisatie te maken. Oh. Want ze gaan uh, 5 miljoen uh, op uh, jaarbasis uh, bezuinigen. Uh, er is ook al een flink aantal uh, mensen in vaste dienst uh, dat uh, moet vertrekken. Tien in totaal. Er zijn er al een aantal weg. En, en, ik noem een Hans Rubik, ik noem een uh, uh, Ruud Ehrig, ik noem een uh, Tineke uh, die, die zijn ook al weg, maar die zaten in vaste dienst. Mm -hmm. en ze zijn daarna ook eens gaan kijken naar de wat duurdere contracten die uh, met uh, freelancers uh, gesloten zijn. En dan stond ik Denk ik ongeveer bovenaan het lijstje. En dat was niemand te betalen. Zo simpel is het. En wordt dat dan gewoon aan je mede Of was het, werd het van wat langere tijd van tevoren aangekomen? Zag je het aankomen? Ik zag, het, ik zag het al wel ik zag het al aankomen. aankomen. Dat wel. Ja, je hoort uh, links en rechts. Ja, mensen in vaste dienst weg moeten. Je, en, en, dan ga je jou ook een lampje branden. van. Ja, wacht eens even. Dan zou ik straks ook wel eens uh, daar onder kunnen gaan vallen. En dat is gebleken. Goed. 24 jaar heb ik gedaan. 24 jaar. Ik had graag de 25 vol willen maken. Ja. Ik had graag de 30 vol willen maken. En als de gezondheid het straks toe zou hebben staan, misschien de 35 nog wel. Dus, uh. Het is niet zo dat ik. Uh... Maar dat je niet eens een kans hebt gekregen om de 25 jaar ja, vol te ik maken. Nee? He, heb je dit zelf voorgesteld, jongens? Kom, laat nee. me 25 jaar. Nee, dat uh... nee, zat er niet bij. Nee. Maar is het afscheid nemen ...is het op een goede manier uh, met, met elkaar afgesproken? Uh, je, je gaat niet met gemengde gevoelens daar weg. Nou, met gemeen gevoelens in die zin dat ik het niet weg had gewild. Ja. In, in zoverre kun je wel spreken van gemeen gevoelens. Maar uiteindelijk zie je uh, toch uh, ja, hoe de vlag erbij hangt. En weet je dat sommige dingen niet anders kunnen dan dat ze gaan. Het dus moet ook re realistisch zijn, denk ik. Ja. Vond je het een leuke tijd, denk ik? De... Ik vond het een hele ja. leuke tijd. Echt zonder meer... Want je hebt dus, gezegd, zegt, ik heb vijf burgemeesters meegemaakt, vier gemeentesecretarissen, 19 wethouders, talloze raadsleden natuurlijk. Nou die raadsleden heb ik me niet meer geteld, nee, want nee. Dat geen zijn er zijn dan natuurlijk heel veel, Henk. Ik bedoel, ja. Ja. Die zijn niet te vinden. Uh, zoals het zeg het Henk, lijkt. maar, dan, dan, maar nou, nou komt er toch een tijd voor jouw memoires, dus heet dat dan. Uh, als jij 24, de 50 jaar, zeg maar, uh, raadspolitiek hebt verslagen en veel dingen weet, want daar staan, staan ook leuke verhalen ook in. Dan kun je het toch een heel aangenaam boek volgens mij vullen. Bovendien ben je pas aan het schrijven gegaan. Er is een bundel uitgekomen voor jou met gedichten erin. Dus ik zou zeggen, je gaat nou maar jouw tweede carrière beginnen. En deze schrijven van de memoires. Hoe nou, is dat een slecht idee? Nou, ik had er nog helemaal niet bij stilgestaan. Tenzij dus jij het niet zegt. Waar, waar ik wel aan had gedacht. Uh, om toch maar bezig te blijven. Uh, een ideetje wat bij mij opkwam toen ik uh, dat lijstje samenstelde. Ik heb het bij me toevallig. Van die wethouders en, en uh, die raadsleden en, en die gemeentesecretaris. Ik dacht van, hé, hey, je kunt eigenlijk aan de hand van de gemeentegidsen, mm -hmm. van alle coalities, en van alle politieke partijen die voorbij zijn gekomen, zou je een stukje politieke geschiedenis van Van God kunnen schrijven. Ik dacht van, misschien is dat wel een aardigheid. Nou, Als je niet langer kunt blijven, hij je ook een keer over een SP-wethouder kunnen schrijven. Mm -hmm. Jij hebt het niet gehad. Jij heeft wacht die. Ja, Die kan er dan toch wel Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja komend jaar, maart. Ja, ja, ja. ja. Zeg, heen, maar jij bent, in feite ben jij, uh, ook volgens dit artikel, leraar Nederlands en geschiedenis. Ik ben van opleiding, inderdaad, uh, alle mogelijke instituties. Uh, ben je ook net in het vak werkzaam geweest? Ja. Of heb je ja. ja, ja. Het is, is al zo in het begin uh, van. Nog voor uh, dat ik uh, in de journalistiek terecht kwam, uh, heb, heb ik ingevallen op uh, de toen. Ik weet niet of het toen bestaat. hoor. Dat was toen een uh, MTS in uh, Eindhoven. Leonardo da Vinci. Mm -hmm. Daar heb ik diverse vakken gegeven. Uh, Nederlands, Engels, maatschappijler. Uh. En dat beviel zelfs zo goed... dat ik, ik had net mijn contract in 1991 getekend. Want je maakte straks de opmerking... redacteur, correspondent... maar ik ben geen van beide. Ik ben gewoon een freelance medewerker. En uh, alleen de eerste twee jaar ben ik... Correspondent geweest. En vanaf uh, oktober 1991 heb ik op contractbasis als uh, freelance journalist uh, gewerkt. Mm -hmm. mm -hmm. En uh, juist in die tijd uh, kreeg ik het aanbod van Leonardo da Vinci uh, voor een vaste aanstelling als leraar Nederlands. Uh, dus toen dus zat ik e eigenlijk een beetje uh, omhoog: van, ja, ja, wat moet ik nou doen? Want uiteindelijk had ik daar al die jaren voor gestudeerd. Maar ik vond uh, dat medewerkerschap bij de krant toch uh, mooier. En, ja. uh, leuker om te doen dan voor de klas. Maar heb jij, als je zo terugkijkt op die 24 jaar... ...heb je dan een, een, een favoriete periode, als ik het zo mag zeggen? Is er zeg maar een, een tijdperk geweest van een burgemeester... ...waar je zegt, van, nou, dat, dat, daar gebeurde nog eens wat? Um, dat leuk... is het heel moeilijk? Nee, dat is niet moeilijk. Alleen die, die leukste tijd in de gemeenteraad... Die ligt eigenlijk zelfs voor die 24 jaar... Want voor die 24 jaar was ik namelijk werkzaam bij de lokale omroep als vrijwilliger. Mm -hmm. Mm -hmm. En, en was ik uh, regisseur, tv-regisseur en programmamaker. En maakte ik het politiek programma de Peperbus. Gerard zal het ongetwijfeld nog wel kennen. Mm. Samen met mensen als Adverhof, Dorja IJsterkamp, uh, mm. Kok en, uh, dat waren de doelde... de Maar dat waren de Gouden Jaren van de Loch. Dat waren de gouden jaren <laughs> van de Loch. Ja, dat ja, ja, nee. is ja, ja, ja. Ja, ja. van reuzen. Oh. Oh. Ja, ja, ja. Maar in die tijd... Uh, was het uh, eigenlijk het leukst... om in de gemeenteraar te zitten. Dat, dat lag met name aan twee personen... die daar toen rondliepen. En dat waren Leo Joosten mm -hmm. en Kees Boon. Mm -hmm. en ik, ik heb nog nooit... zo'n combinatie van... eruditie en humor... bij elkaar gezien. Mm -hmm. als, als die twee mensen... Uh, ik, kan, kan uh, me <laughs> ik kan me voorstellen. Ik kan me voorstellen. Maar goed, ook later natuurlijk veel, veel hoogtepunten meegemaakt. Ja, ik heb gelukkig Ton van de Wildenberg nog in het begin nog mee mogen maken. Mm -hmm. uh, dat is de enige burgemeester die ik... Uh, als, naast burgemeester ook als burgervader zou willen typeren... Hoewel onze huidige burgemeester, Reisdurp, daar ook aardig ja. wat trekken van uh, begint ja. ja, te vind ik, ook, vind ik ook, ja. Ja, vind ik ook fix. Als, ik als vond, iemand ja. in de buurt komt van, ja. van, van uh, Ton van de Wildenberg, dan is het, uh, is het uh, is Nou, dat nou, is toch een aardige opsteken voor onze machtel, toch? Hè? Sorry, ik ik moet zeggen, ik vind het niet dat ze slecht doet, Johan, toch? Ik vind niet ik dat denk, ze het slecht doet. Ik denk dat ze het heel erg goed doet. Het is sowieso moeilijk om als burgemeester leiding te geven aan. Uh, je hele apparaat en, en ook bij de burgers uh, goed te liggen. En ik denk dat ze die twee dingen met name dat ze die goed oppakt. Ja. Ja. Ik vond er soms een leuke opmerking in, in het artikel, Henk. Zo van, ik liep laatst langs mijn foliëren <laughs> toen een van mijn vogels een liedje begon te fluiten. Begon je inderdaad zo een vraag richting zeg maar, degene die je aan, aan het bevragen was over nou, wat is er weer gebeurd? Nou, het was, was, was, was het jouw korte intro? Nou, eigenlijk is het andersom geboren, want op een gegeven moment uh, ja, had je weer wat aan de haak. En dan vroegen de mensen van hoe kom je daar nou aan? Maar je zegt het zo mooi, had je weer wat aan de haak? Ja, het klinkt wel lekker hoor. Zo van, dan, dan, dan, dan ja. heb je het toch een vis. ja. een vissen recht En ook zo van, dan moet ik eens even, even, even duidelijk boven water tillen. Ja, precies, ja, nee, maar dat is ook de taak van een journalist natuurlijk. Als, ja. als er ergens iets uh, niet in de haak is of, of als er ergens iets scheef ligt, dan nee, moet je dat constateren, moet je er vaststellen, moet je er achterheen gaan en kijken van hé, hey, hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? En wat heeft dat voor een impact op uh, onze plaatselijke maatschappij? Moet je, moet je als journalist zeg maar, feiten boven tafel zien te krijgen? Moet je een verhaal vertellen? Of moet je ook, en mag je er ook een mening bij hebben? Nee. Dat is, hoe, hoe beschouw jij, of hoe bezie jij zeg maar, dan die activiteit van, van journalistiek bedrijven? Dat is een heel zakelijk iets in feite. Want de, de mening van een journalist is eigenlijk helemaal niet relevant. Dat heb denk, jij nooit, heb heel heel jij nooit, nooit zeg maar, je eigen mening eraan toegevoegd uh, of uh, voorzichtig zo tussen de regels door uh, laten nee, merken, nee. zo denkt uh, deze, deze journalist erover? Dat komt wel eens, dat kwam wel eens voor, maar dat heeft duidelijk te maken met drie elementen in de journalistiek. Oh. Eerst als je gewoon puur de verslag geven, mm -hmm. dat is over het algemeen een zakelijke relaas. Je geeft gewoon weer wat er is gezegd, wat je de hebt. En verloren. Ik noem maar iets, even, ja goed, zo'n verhaal kun je eigenlijk van tevoren ja. schrijven. Dan, daarnaast heb je het analytische element. Dan maak je een analyse en dan, dan ga je zaken met elkaar combineren. Dat benadert al een beetje een stuk eigen inzicht wat daarin naar voren moet komen. En daarnaast heb je het derde element in de journalistiek, dat is commentaar. Maar dat staat er ook heel duidelijk boven, commentaar. En dan weet uh, de lezer, ik lees hier een stukje commentaar vanuit de, de journalistiek, uh, vanuit de redactie. En ja, daar staan dan wel eens dingen in die je als persoonlijk zou kunnen betitelen. Als je als verslaggever context gaat kiezen waarbinnen je de feiten gaat presenteren, dan kom je natuurlijk toch al dicht aan tegen keuzes maken van wat wel relevant is en waarom het relevant is. Dat is de grote vraag van objectiviteit. Objectiviteit bestaat in principe niet. Alles wat je doet, is een keuze. Mag je daar iets op zeggen? Ja, natuurlijk. Ik heb. Ik heb Henk een kleine vier jaar meegemaakt. Een kleine vier jaar. We hebben, nog, we hebben nog drie maanden te gaan. Dus nou goed, een kleine vier jaar. En natuurlijk uh, heeft hij ook wel eens wat uh, uh, geschreven... als de VVD iets vond of iets zei. Ik, ik moet zeggen... en daar hadden we dan ook wel eens overleg over. Uh, uh, ik vind ook... jij zegt objectiviteit bestaat. Feitelijk niet. Nou, ik weet zeker dat objectiviteit bestaat. Want in mijn vak is het één van de basisprincipes... Uh, maar ik denk dat het ook in de journalistiek bestaat. Ik heb altijd gevonden, en met name vanuit de VVD heb ik daarop gelet, wat jij wel schreef en niet schreef. Met name wat je wel schreef. Um, ik vond dat je daar altijd zeer objectief in was. En, en uh, ik vind dat dat ook zo hoort. En, en, uh, uh, ik heb nooit het gevoel gekregen dat jij voorkeur had voor een bepaalde partij. En uh, ik denk dat dat ook niet moet. En dat is objectiviteit. Ja, ik, sorry ik, ik, heb, mij. ik heb een vraag die brandt op mijn lippen. Zo van, als je iemand niet mag, bijt je dan harder? Nee. Nee, nee, ja, nee want dan nee. is het een andere naam in dit dorp. Ja? Nee, nee, nee, nee, nee. Als ik dat ooit had gedaan, dan, dan krijg je meteen een reputatie van, uh, die is niet te vertrouwen. Zo simpel is het. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Het en dat heeft er weer met integriteit te maken. Heeft met integriteit Ook. te maken. Maar ik wil even terugkomen op wat Johan zei. Overigens bedankt voor het compliment, Johan. Dat is wel gemeend hoor. Ja, ja, maar ik, ik wilde daar namelijk nog een zin achteraan uh, zetten: van, objectiviteit bestaat niet, maar je moet er wel naar streven. Daarmee maak ik het verhaal eigenlijk rond, denk ik. Het streven naar objectiviteit is natuurlijk belangrijk. Bon, ja, uh, bon, maar bon, je, maar jij, zegt, jij zegt er met zoveel nadruk: objectiviteit bestaat niet. Wa nou, want ik vind dat het wel bestaat, maar ik leef daar al uh, 40 jaar mee. De, de, in, in mijn vak is objectiviteit verschrikkelijk belangrijk. En, en heeft niks ja. met het uh, raadlidesmaatschap te maken. Het heeft gewoon iets te maken met Maar, maar, maar als, jij, als jij iets vindt, dan is dat natuurlijk altijd een subjectief vinden, een subjectieve nee, nee, beleving. Nee, nee, nee. Dus in ja. zoverre vind ik uh, nee, bestaan objectief. Misschien uh, uh, ja. uh, ja. ja. ja. ja. misschien dat ik, want uh, voor de luisteraars, Johan Swaans is accountant uh, van beroep. <laughs> uh, maar ik denk dat er inmiddels minstens zeven geaccepteerde winstbegrippen uh, zijn. En dan zie je toch als accountant dat je in de fuik loopt dat de presentatie van wat de winst is en hoe de winst zich ontwikkeld heeft nou, weer een subjectief karakter krijgt waar je als accountant ook aan meewerkt. Tuurlijk, maar ja, dat uh, als ik ik praat, denk meer dan journalisten vaak doen. Als ik praat over objectiviteit, dan heb ik het met name over de relatie uh, accountant-client-clienten. En, en, uh, mm -hmm. en natuurlijk is mijn subjectief geen aard. Daar zullen wij niet lang over hoeven discussiëren ja, dat is duidelijk ik lees ook uh, trouwens nog dat schrijven wat, was jouw lust en jouw leven en diep naar was ik het liefst doorgegaan tot ik erbij neerviel mijn vraag even van toen straks zo van, blijf je wel schrijven ga je gastcolumns schrijven ga je schrijven in de Goordels Belang ga je toch iets doen voor, voor, voor de krant ofzo of, of is het is, is het het compleet over het Brabantlaard is compleet over, vreemd. is over, dan is het nou Belang. Ja, klopt ja uh -huh. voel je daarvoor of zeg je nou nee dat is uh... ik, denk, ik denk dat dat toch voornamelijk afhankelijk is van hetgene wat ik mag op dit moment hmm. ik heb nu een, een, een relatie met de UWV en uh, ik vrees dat uh, daar weinig rek in zit uh, mm -hmm. als je daar eenmaal in dat uh, wereldje zit mm -hmm. dan moet je eventjes denk ik een paar jaartjes uh, rustig aan doen voordat je iets mag uh, überhaupt. nou ik heb wel een tip mijn schoenen moeten nodig gepoetst worden. En ik heb begrepen ja, dat, dat is UWV bijstand, is dat... Oh ja, Dat is in de bijstand. Ja. Dus... <laughs> dat is pers is, is, is over drie jaar. Dat, dat is pas over drie jaar. Ja. Als ja. ja, je uit de WW bent. Maar uh, Henk, ik denk het wel belang is uh, wel behoeften aan een uh, politiek opslaggever. Uh, Zeker één die ook objectief is. Want die daarna zit, die uh, bakt me af en toe nog alles bruin. Uh, ik heb één <laughs> voorbeeld hier. Ik, heb, ik, ik ga niet in op wie, je, of wie jij het hebt... ...maar ik heb denk ik wel één okay. voordeel... ...ik ben, uh, ben onafhankelijk natuurlijk... ...ik heb totaal geen banden met welke politieke partij dan ook. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat zou je als een voordeel hebben. Ik denk dat ook wel heel mm -hmm. belangrijk is. Mm -hmm. Maar nee, goed, ik, dat, dat, dat is eventjes... Uh, dan dan gewoon even de kat uit de boom kijken... ...en kat wie, kat weet, de... wie weet gebeurt er nog eens wat. Maar um, alle stukjes die je ingeleverd hebt... Um, het is altijd verweerd, Iemand die zeg maar een stukje schrijft, ik doe het ook wel eens, en je wordt dan gecorrigeerd, dat vind je niet leuk. Zijn jouw stukjes wel eens gecorrigeerd door jouw hoofdredacteur? Of wat jij inleverde, werd volledig geplaatst. Of zeiden ze Henk, dit kan niet? Uh, nee, nee, nee. Mijn, mijn artikelen werden altijd uh, gewoon geplaatst. Altijd geplaatst. Ja, ja, ja, ja. Uh, alleen, je hebt wel een eindredactie, uh, die, het, die altijd zich nu even over jouw tekst buigt. En het komt dan wel eens voor, maar heeft, over het algemeen heeft dat te maken met de lengte. Dat mm -hmm. is een verhaal. Ah, ja, klopt. Ja. Als iets ja. te lang is of iets te kort is, dan wordt er wel eens iets aangepast. Maar ja. dat heeft verder niks met de inhoud van een nee. stukje te maken. Nee. Nee. Nee. En je moet er altijd rekening mee houden als journalist. Als ze beginnen te snijden, beginnen ze goed ondergaan. Ja. Dan raak je je laatste kwijt. Nee, op... Of De laatste, als het goed is, is de samenvatting. Die moet je vasthouden. Mm -hmm. Nee, nee, dat hoeft niet altijd, hoor. Nee, nee, want bij, bij een uh, journalistiek stuk is het net andersom dan in een, een, ja, ja, een proza-verhaal, uh, Het eind staat vooraan. Ja, conclusie van wat is, is er gebeurd in de gemeenteraad? Wat is er uiteindelijk uitgekomen? Dat, daar begin je je artikel mee. Dus het eind staat eindelijk vooraan. Paradoxaal. Paradoxaal. eh. Even kijken, waar had ik nog meer? Um. Ja, je zegt als journalist: uh, Ja, als journalist uh, uh, ben ik een komt je ook af en toe een keer moet bijten. Uh, wanneer heb je ooit het velst uh, uh, ergens je tanden ingezet? En in welk onderwerp? Uh, dat waren diverse onderwerpen die allemaal aan één straat lagen aan de Rielse Dijk in 2004. In 2004? Ja, waar pandjes stonden, daar geloof ik, hè? Oh, uh, daar stond een cafeetje waar uh, officieel één uh, dienstwoning bij uh, gebouwd mocht worden. De, de vriendschap. Uh, mm -hmm. Maar waar plotseling bleek dat er twee woningen gebouwd waren. En toen bleek later, uh, toen wij verder gingen kijken aan de Riels Dijk, dat er ook nog een, iemand in een woonbos zat. De toenmalige wethouder... Uh, Thierry Vries. de Vries. En uh, daar bleek ook van alles uh, aan de hand te zijn uh, ja, wat, wat niet klopte. Dat stond een gebouwtje die er niet mocht staan. Er waren uitbouwen gedaan die waar geen vergunning voor aan was uh, gevraagd uh -huh. en zo. En het college kwam in eerste instantie uh, zwaar onder druk liggen door die affaire met de vriendschap. Uh -huh. uh, maar dat hebben ze uiteindelijk overleefd. Uh -huh. Dat was niet uh, dwingend genoeg om, om daar uh, politieke consequenties aan te verbinden. Maar toen daar uh, de affaire de Vries bovenheen overeen kwam, toen was de maat vol en ja. Ja. toen zijn er kort achter elkaar twee colleges uh, ja. Ja. naar huis gegaan en twee coalities ingestort. Ja. Dus ja. Ja. Dan ja. heb je aardig gebeten zou je zeggen. Ja, ik kijk even naar de tijd, want uh, dat, dat gaat zo snel. We dus spreken gewoon af, Henk, zodra jouw waar is verschijnen, <laughs> dan kom je die hier nog eens uitvoerig uh, toelichten. We gaan even naar de muziek. En ik heb meegebracht een muziekje van Paul de Leeuw en dat heet Het wordt winter en direct daaraan gekoppeld midden in de winternacht. Het is een hele aardige winter, CD noemt hij het zelf. Luister maar eens.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 Blaas de fluiten aan, laat de bel, laat de trom, laat de bel-trom horen. Christus is geboren. Vrede was het overal, wilde dieren kwamen. Laat uw fluiten aan, laat de bel, laat de trom, laat de trom horen, Christus is geboren, ondanks winter sneeuw. En dit was Paul de Leeuw, waarvan ik net opmerkte dat ik hem liever beluister dan dat ik naar hem kijk. Ik vind dat de man een goede zangstem heeft. Nou, dan nu Johan Swaans van de VVD en Arno de Laat van de SP over de ja, zorgen in zaken de werving van nieuwe raadsteden. Er is al ooit eerder een gesprekje over geweest. En de overdracht van maar liefst 15 miljard aan taken van het Rijk naar de gemeente. Er stond een uitvoerig artikel ook weer in het dagblad uh, op 24 december. Gemeenten zijn aan zet, de burger moet mee. Als je dit dan leest, dan denk ik, nou jongens, ik ben, uh, ik, ik ben toch wel uh, niet jaloers jullie. Want de jeugdzorg, paadje over, arbeidsgehandicapten, ouderenzorg wordt allemaal een taak van de gemeente. Ik denk, zei u daarvoor, uh, daartoe geëquipeerd voldoende... Als je dan de, de, de wethouders, ze staan in de kranten van Loon op Zand, van Schijndel, van Os en van Zalbommel. En dan zegt die man van, van uh, wethouder Peters van Os, er zit een grens aan de ellende die Den Haag onze kant opschuift. Nou, dat vind ik niet flauw. Of zegt meneer uh, Balken van, van Zalbommel, laten we maar eens zien wat er van die beroemde participatie terechtkomt. Jullie krijgen het op je bord, mag er besluiten overnemen... en je mag zorgen dat de burger tevreden blijft. Gaat dat lukken? Nee. Nee, zegt de SP. En wat zegt de VVD? De VVD denkt daar absoluut genuanceerder over. Hm. Nou, uh, Ligt toe. Wij denken dat dat op termijn wel gaat lukken. Dat gaat niet in maar één klap. Maar je zegt klap. op termijn. Ja, natuurlijk. Dat gaat, dat gaat niet in één klap. Maar er zit ook een stukje gereidelijkheid erin. Ik haal toch weer het verhaal uit de kast... Van Denemarken, en dan zijn er altijd mensen die zeggen: natuurlijk, van ja, maar Nederland is geen Denemarken. Denemarken heeft precies hetzelfde gedaan. Tegelijkertijd zijn daar uh, de gemeentes van, uh, ik dacht 390, uh, teruggegaan naar 90 gemeentes. Dus ze hebben meteen een herindeling gerealiseerd. Na vijf jaar komen die tot de conclusie dat de kwaliteit van de, ik heb het nu even over de jeugdzorg, de kwaliteit van de jeugdzorg verbeterd is en dat er uiteindelijk nu ook besparingen komen. Dus het, het kan wel werken als je aan een dergelijk plan begint en je zegt van tevoren, dat wordt niks, nou, dan wordt het ook niks. Maar ik wil Johan toch even tegenspreken. Ik heb hier een stukje van Google afgehaald. En dat is dat is Mari Dullaert het antwoord. Hij is kinderombudsman van Nederland. En die zegt gewoon heel duidelijk... Toch concludeert Dullaert dat transitie in Denemarken uiteindelijk mislukt is. Terwijl jij beweert dat het wel gelukt ja, is. Ik, ik heb artikelen gelezen waarin dat dus gewoon staat. Uh, ja, maar, maar hebben we het over hetzelfde. Jij zegt, er is bezuinigd. En jij zegt, denk ik, dat de ombudsman zegt... ...met de kwaliteit van de zorg schiet tekort... Gewoon de transitie in zijn geheel beoordeelt de heer Maak Dollar als mislukt in Denemarken. Terwijl Johan in de gemeenteraad ook al een paar keer aangehaald heeft: we moeten maar eens kijken hoe goed de Denemarken het gedaan heeft. Nee, nee, nee, nee, en daarbij nee, nee, blijkt uit publicaties nee, nee, nee. dat Denemarken gewoon helemaal niet nee, goed gedaan heeft. Nee, nee, nee, heeft. Arno, zo heb je dat niet gezegd: van uh, kijk eens hoe Denemarken het gedaan heeft. Ik heb steeds gezegd. We moeten geen negatieve houding hebben. Als je die negatieve houding van metafaan hebt, dan wordt het toch een boel. Je moet er gewoon aan werken en er wordt aan gewerkt. En ik zeg niet dat dat makkelijk wordt. Het wordt hartstikke moeilijk. Maar wat wat maar... bedoel je met de negatieve houding? Wat, wat bedoel je daarmee? Dat daar, daar gaat ons toch niet wat lukken? Wat Arno net zegt, dat gaat ja, niet lukken. Dat gaat niet lukken. Nou, mijn negatieve Waarom houding... Waarom zou dat nou als, niet gaan lukken? Als SP de negatieve houding is, het is gewoon een uh, keiharde... Bezuiniging is het. Meer ah no, jij, het zegt, want, uh, jij zegt... Er wordt gewoon voorbaard... 15 miljard uh, bezuinigd. De gemeente, als ik voor 10 mensen eten moet gaan halen en ik krijg voor 6 mensen geld mee, dat zal me niet lukken. Ah, no. En dan zal de gemeente ook niet lukken met die transitie. Ah no, wat ik jammer vind is dat jij, ik, ik, ik, ik zeg niet SP, jij zegt er nu, oké, okay, je zit hier als SP, mm -hmm. maar dat je bij voorbaat al zegt het is gedoemd om te mislukken. Dat is een verkeerde insteek. En jij zegt precies hetzelfde als wat jouw grote baas in Den Haag zegt... ...het is een ordinaire bezuinigingsmaatregel. Nee, we trappen alleen maar op de rem om te voorkomen... ...dat de mensen straks steeds meer moeten gaan betalen... Maar, en het niet meer kunnen betalen. Want de verkiezingsdebatten komen nog. We zijn met de jaarafsluiting bezig. En je begon te zeggen dat jullie het eens waren. Dat is gelukkig niet het geval. Nee, we Voor zijn het, het niet, niet altijd nee, eens. We zijn niet altijd nee, maar eens. een vraag die wel bij mij opkomt als we terugkijken naar de onderdelen van de thuiszorg die bij de gemeente financieel zijn gekomen. En met name de aanbestedingsprocedures. Dan denk ik toch dat je moet zeggen dat je nu daar ook in een aantal regio's de problemen van, van begint te zien. Niet alleen de arbeidsvoorwaarden van de betrokkenen, het punt waar de SB zich sterk voor maakt, maar ook uh, de duurzaamheid van de organisaties uh, die de zorg moeten leveren. En dus uh, als aanbieder in, inschrijven op een tender van de gemeente hier komt... Het komende jaar een massaal proces van tenderen op gang om in te schrijven op deelopdrachten van, van verschillende gemeentes. En de inkoopkracht van de Nederlandse overheid is echt niet groot hoor. In de zin van dat ze dat soort processen goed kunnen beheersen en goed kunnen laten aflopen. En dat is wat mij zorgen baart, dat heel veel op 1 januari 2015 op dat punt in één keer goed moet gaan. Um, 2000. Uh, ...2015... ...als ik vrij mag zijn aardoe om, uh, om te antwoorden... ...2015... Lopen, de, ...lopen... ...en contracten nog door... ...en is het plan... ...om het regionale plan... ...in ieder geval ook... ...om door te gaan... ...met de bestaande aanbieders... ...pas voor 2016... ...komen nieuwe aanbieders in zicht... Uh, de VVD landelijk vindt dat dat voor 2015 eigenlijk al gemoeten zou hebben. Dat er ook eh, nieuwe aanbieders komen die de luis en de pels kunnen zijn om ervoor te zorgen dat die bestaande contracten eens een keer veranderen en doorbroken worden. Want ik bedoel, ook bij de zorgaanbieders moet natuurlijk een knop om. Mm -hmm. En als die knop niet omgaat, hebben we daar al een probleem. Maar ik kan je garanderen dat ik in ieder geval van nabij weet dat bij Compaan de knop omgaat. Ja, maar dat is zo ver de knop omgegaan dat er al 100 mensen ontslag aangezegd is. Dat klopt. Die uiteindelijk weer dat in de bijstand is, komen. Maar dat is dan weer een gevolg van de bezuiniging. Ik denk, ik ben heel bang als je, als je op internet kijkt, uh, dan in dat dorp, dan de vallen daar nee. de ontslagen. Ik denk als je alles bij elkaar gaat tellen, banen liggen niet meer voor het oprapen. Die mensen nee. komen voorlopig niet aan het werk. Die 15 miljard die ze gaan bezuinigen kost ah. strak uh, 90 miljard aan uh, uitkeringen. Maar Johan, betekent dit nou, want ik, ik, hier stond ook een, een, een fraaie zin en die zou zo van jou afkomstig kunnen zijn. Voorstanders zien de nieuwe werkwijze als de enige manier om een eind te maken aan de hemeltergende bureaucratie op het terrein van werkvoorziening, jeugdzorg en zorg voor chronisch zieken. En dan ja. zegt Ronald van Raak, het Kamerlid van de SP, zegt, ja, maar over vijf jaar hebben we een parlementaire enquête en zijn alle gemeentes failliet. Ja. Nou, dat is, dat is, nog eens, uh, is dat doemdenken? Ja, dat vind ik doemdenken. En dat is een insteek waarbij je nu al gaat zeggen: van Gaat niet lukken. Dit werkt voor geen meter. Nou, ja. als we dan met z'n allen roepen. Ja. ja. Dan werkt er nooit iets natuurlijk. Hè? Ik bedoel, je moet, je, moet, je moet gewoon er op een goede manier mee bezig zijn en aan werken. En die bureaucratie die moet er voor een stuk uit. De overdreven managementbeloningen die moeten er voor een stuk uit. Uh, het feit dat talloze mensen met dezelfde gezin bezig zijn, dan moet je repareren. Iedereen is ervan overtuigd, zo goed als de hele Tweede Kamer heeft voor de nieuwe jeugdwet gestemd. De SP weet ik niet hoe die gestemd heeft, maar daar was een grandioze meerderheid voor. Iedereen is ervan overtuigd dat de jeugdzorg in dit land belabberd werkt. Mm -hmm. En moet je dat dan maar voort laten duren. Mm -hmm. nee, en en die, geld blijven verkwisten. Die verbetering afstand ook achter. En ik zeg nog één keer, dat kun je is niet daarmee besparen. Je hebt niet gereageerd op wat ik net gezegd heb. Het is geen ordinaire bezuinigingsmaatregel. We geven in 2014 geven we 3 tot 4 miljard meer uit aan de gezondheidszorg dan in 2013. Dus zeg nou niet dat we bezuinigen. We trappen op de rem om het voor de toekomst betaalbaar te houden. Ik en anders? Even, ik kijk we... terug naar de WMO. Er staat in hetzelfde artikel. We hebben bij de WMO gezien dat mensen tevredener zijn. En dat je na een paar jaar financiële effecten gaat zien. Ja, dat is koren op de molen van, van, van de denkwijze van Johan. Denk ik. Hoe, hoe, hoe kijkt de SP daarnaar? Want in feite zeggen ze hier, nou de WMO, hij bestaat er maar pas. Mm -hmm. Er loopt enige tijd en daar zijn ze toch niet ontevreden over. Ja, nogmaals, ik citeer maar even een krantenartikel. Of het waar is, weet ik niet, want daar heb ik gewoon onvoldoende kaas van gegeten. Want het maar... zal per gemeente verschillen, denk ja, ik. Ja. En wat dat betreft, ja, wij hebben dan ook als gemeenteraad ook... Taagstellend 215.000 euro bezuinigd op de WMO. maar je dan ziet dat bij de mensen weggehaald gaat worden. Dat dus ze een eigen bijdrage moeten betalen voor scootmobiel en dergelijke. En over het algemeen gaat in Goorland nog best goed. We hebben nog niet zo heel veel schrijnende gevallen gehoord. Maar als er met deze transitie nog een keer meer op bezuinigd gaat worden. Mm -hmm. Dan komen er wel schrijnende gevallen naar voren. Want de gemeente Goorland moet gewoon gewoon een heel stuk minder doen. Ik heb becijferd dat ze iets van uh, een 20 miljoen gaan krijgen. Maar ze moeten nou wel meteen 3 miljoen uh, bezuinigen. Dat is alleen dat is alleen. Voor transities? Nee, maar, dat is volgens mij alleen nog maar het jeugd gebeuren. Hè? Maar ik wil zeggen dat... De, nee, dat is wat naar de gemeentes toe komt. Dat is gewoon het uh, totaal. Ik heb gewoon ja, ja. gekeken hoeveel inwoners school heeft. Want dat is ook nog maar de vraag. School heeft 23.000 inwoners. Maar we hebben een verpleeghuis. We hebben Compaan, uh, de bocht, uh, de verzorging. We hebben best veel mensen die gebruik maken waaruit we die, we uh, die transitie gaat komen. Mm -hmm. Krijgen wij het bedrag, bedrag per inwoner? Of gaan ze kijken hoeveel mensen binnen de gemeente zijn die gebruik maken van de voorzieningen? Ik weet het niet en precies. het is allemaal zo vaag... Goed, of dus we gewoon kijken, 25 goed, miljoen nou, komt er onze kant in. Dat moet gewoon eerst, eerst goed geregeld zijn. Dat mij ook een beetje zorgen baart. Want als je dan die opmerking ziet van die wethouder René Peters... Os die zegt van... je wilt taken decentraliseren omdat het efficiënter en sneller moet. Dicht bij de burger. Nou, daar kan niemand het mee oneens zijn. Hè. Hmm. Maar, zeg je dan... we hebben nodig is tijd, genoeg geld... duidelijkheid omtrent wetgeving... en die duidelijkheid komt steeds later... Terwijl de datum van in invoering blijft staan. En er zit een grens aan de ellende die Den Haag onze kant op schuift. En ik vind, Johan, daar stap jij redelijk makkelijk overheen. Nou, ik stap daar niet zo makkelijk overheen. Ik zeg alleen, het is een verkeerd startmoment als je al van tevoren zegt, dit lukt niet. Ik bedoel, ja, dan maar, je... maar te zeggen van het lukt wel, is ook niet het antwoord op de problemen die je we zien weer. Proberen. Het aan een concreet voorbeeld uh, voor mezelf wat duidelijker te krijgen. Een tijdje terug is er een convenant gesloten met uh, overhuis de bocht en de nieuwbouw die daar plaats moet vinden. In het raadstuk dat door het college is aangeboden, staat bijna letterlijk, maar ik citeer het nu uh, uit mijn hoofd. Gelukkig gaat het hier om dure appartementen waar mensen met een hoog inkomen uh, in gaan wonen, die van ...minstens de helft van buiten de gemeente Goorle gaan komen... ...maar daardoor valt niet te verwachten dat deze mensen een beroep zullen doen... ...op financiële middelen vanuit de WMO. Dan denk ik, hallo, uh, nu zijn we toch terug aan het gaan naar 18e eeuws uh, Engels toestanden... ...je moest terug naar je eigen parochie om recht te hebben op een uitkering... Dit kan toch de bedoeling van een decentralisatie niet zijn. Dat je gaat selecteren wat voor inwoners je wilt hebben. Aan de hand van de vraag of ze een beroep gaan doen op gemeentelijke financiële middelen. Nee, dat is een verwachting, van het college was dat. Maar wij nee, als de SP ja. hebben het Wij hebben gezegd, die mensen gaan straks nee, maar, wel een nee, doen. Nee, maar de, de verwachting. Johan, uh, horen, maar het, het, zoals Geert het nu uh, ongeveer citeert. Uh, ik heb dat zo niet gelezen wat er natuurlijk in raad ...gezegd is, is, dat weet jij ook... ...de wethouder heeft heel duidelijk gezegd... ...dat niet uitgesloten geacht kan worden... ...dat het wellicht wel eens zou kunnen zijn... ...dat een aantal mensen die daar komen wonen... ...een beroep zouden kunnen doen... ...op de WMO... ...ja, dat, dat, dat is... ...maar er, er kunnen ook weer andere voordelen... ...kunnen daar tegenover staan... ...en ja... ...duur... ...kijk... Zo gauw als iemand zijn eigen huis verkocht heeft... en dan weet jij ook keeracht... en heeft een paar ton op de spaarbank staan... dan zit je waar je ook gaat wonen... zit je al meteen aan een eigen bijdrage van 2000 euro in de maand. Nou, dan gaat het daar ook kosten. Nee, dus... maar blijkbaar heb ik mijn punt niet duidelijk gemaakt. Mijn punt was namelijk... dat geselecteerd gaat worden... op het beroep dat op algemene middelen gedaan wordt worden. En dat kan alleen maar zijn... zeg ik dan met mijn toch redelijk gezonde boerenverstand... als je verwacht... ...dat die middelen heel beperkt gaan worden in de toekomst. Dus ja. dat er nu al beleid uitgezet moet gaan worden... ...om te voorkomen dat we in de toekomst een probleem hebben. Ja. En dat is bijvoorbeeld door het wassenaar van Brabant van te gaan worden. Ik denk, dat verder niet lukt hoor. Maar, ik, ik denk dat dat heel erg overtrokken is... Ja. ...en ik denk dat daar uh, deze gedachte aan, uh, <coughs> absoluut niet achter zit. Nee. Nou, dan nodig u de volgende keer uit en dan heb ik de letterlijke tekst bij me. Oké, okay. maar ik... Uh, <laughs> Maar Arno, jij, Arno, jij, jij ziet de toekomst wat somber in, begrijp ik. Ja, gewoon het prijskaartje dat eraan gehangen wordt. Ik want net zo 15% op bezuiniging. Ik was laatst op een informatieavond van Amarant, omdat mijn zoon daar ook op de dagbesteding zit. Dat werd ook heel goed uitgelegd. En de manager van Amarant, die moest ook vast gaan bezuinigen. Er werden logeerhuizen gesloten. Er kwamen 20% meer cliënten op die groep met hetzelfde aantal personeel. Maar die wist ook te vertellen, er wordt vergeten dat ook de overheidkosten naar de gemeente komen. En die becijferde dat het ongeveer richting 40% zou gaan: die korting. Uh -huh. Dus je krijgt gewoon met nou kost, krijg kost 15% minder. Maar er moeten ook ambtenaren aan te werk gezet gaan worden. om dan alles in goede banen te gaan leiden. En Johan van Vlaas dat een ambtenaar iets van 82 euro per uur kostte. Het kost 85 euro per uur euro per uur. Inclusief alle overheid en toestanden. Maar dat bedoel ik, dat geld, dat komt gaat ook nog eens van die zak geld af die, die wij krijgen van Den Haag. Dus het is zo'n gigantische bezuiniging. Daar kan niemand een fatsoenlijke uh, koek van bakken. Ja. Hier, hier staat ik vind dat wat kort door de, de bocht. Hier staat ja. ook opmerking. De gemeente moet het lef maar hebben om op preventie in te steken. Ofwel? ...is het niet te makkelijk om te zeggen... ...als reguliere zorg niet meer kan... ...dan moet de buurvrouw het maar doen. Ik denk soms ook wel dat regelingen worden afgeschaft... Gerard, ...en dat de gemeente er een beetje van uitgaat... De ...overheid er van uitgaat van nou... Uh, ...naast buurhulp... Uh, ...is het niet... Het werd te gemakkelijk geredeneerd. Want dan zeg ik dus, laten we maar eens zien... Hè, ...die opmerking maakt die andere wethouder... ...wat er van die beroemde participatie terechtkomt. Dat moet je nog maar afwachten... Hè. Dan moet je er maar afwachten. Dan denk ik van, ja. En ik denk wel als dat wetgeving... op dat beslissingen genomen worden... op basis van die verwachting. Waarvan je nooit weet of het gaat gebeuren. Ja, maar ik, in die zin ook, Bernhard. Ik ben een echte Goorlenaar. Ik ken een groot gedeelte van goorlen, ken ik. Die buurvrouw die helpt al. De mensen waren al geholpen door familieleden. En... Dit gebeurt. Dus dat zie jij in de praktijk om je dan heen. Dan zie ik voor een groot gedeelte gebeuren. En we kunnen we ja. als gemeente daar keihard op ingaan zetten. En dan uh -huh. zal de percentage misschien met 2 of 3 procent stijgen. Maar er blijft toch een groep mensen over... Die afhankelijk zijn van de gemeente. Uh -uh. Voor die uh, zorg dat de betalen zorg moet komen. Ja. Goorlen, ik vind goorlen uitblinken in mantelzorg. Maar ja, het vangnet dat is, er al, is en blijft er altijd. Hè? Moet, uh, dat, dat blijft er zijn. altijd. Ja, he? maar dat ja. moet wel geld zijn. Specialistische begeleiding, dat blijft ook. Het is aan de onderkant waar zaken veranderen. En die kanteling gedachten. Natuurlijk zullen er absoluut buren zijn die elkaar helpen. Maar als we is honderd jaar terug gaan kijken, toen was die situatie helemaal niet zoals die uh, nu is. En we gaan eigenlijk weer een beetje, ik zeg niet dat we 100 jaar terug gaan, maar we gaan weer een beetje terug naar af, door gewoon wat meer oog voor elkaar te hebben. Ja. Want wat dat betreft is er in de maatschappij de afgelopen decennia, en misschien moet ik al zeggen 100 jaar, natuurlijk heel veel ten nadele veranderd. Heel veel mensen leven in hun eigen hokje. En Alsjeblieft zeg, als mensen tien jaar dood in huis kunnen liggen, ga je me dan nog vertellen dat buren op elkaar letten. Kom op. Nou, dan klopt dus wel wat die, wat die wethouder Peters opmerkt. Die zegt van gemeenteraden zullen hun positie opnieuw moeten gaan ontdekken. Absoluut. Het, nou, wordt, het wordt hartstikke heftig. Wat betekent het voor Goorland? Het wordt hartstikke heftig. Ja, zeker. We hebben in Goorlen hebben we een budget gewoon cash-in, cash-out van 42 miljoen. En er komt straks 25 miljoen bij. Dus dat betekent dat er goed opgelet moet worden. Ja. Goed naar gekeken moet worden. Dat je sterke wethouders nodig hebt. Maar om af te niet. sluiten met onze startvraag. Ja. Ja. Kun je daar nog raadsleden voor vinden... die daar een ja. hele zielzaaligheid voor willen inzetten? Dat wordt <laughs> hartstikke moeilijk, Gerard. Ja, ik denk het ook. En daar zou ik nu nog een heel betoog over af kunnen steken. Maar... Ik denk dat je voor het aardig wat in je bagage moet hebben ja. om dit allemaal nog te kunnen behappen. Dat ben ik met je eens. Met respect voor ja. iedereen die er zit. Nou binnen de SP we hebben gewoon de vijf eerste mensen zijn bekwaam om in de gemeenteraad uh, te gaan. Ja. Dus ja. mochten we vijf zetels halen, hebben we vijf goede raadsleiden. Ik doe het. helemaal niet op de SP, ja. dat weet jij ook wel. Maar je hebt, je hebt echt wat nodig om dat straks mm. allemaal goed te kunnen behappen. Dat mensen, onze tijd zit er helaas al weer op, een uur is veel te snel voorbij. Hebben we nog twee minuten? Je kijkt naar onze techneut. Een half We door, ja. Hebben nou. we hebben er echt nog twee minuten? Maar is dat ook, als ik dan toch mijn, mijn vraag mag vervolgen, uh, volgens mij zit er vrij weinig vernieuwing in de Raad deze keer. Komt dat mede daardoor van die dossiers die er nu liggen zijn zo zwaar, laten we toch vooral voor een stukje ervaring kiezen van mensen die al ingewerkt zijn? Afgelopen keer <hums> zat er heel veel vernieuwingen. ja. ja. Nee, maar als ik naar Den Haag kijk, gaat de vernieuwing sneller dan hier in Goorde. Dus ik zeg niet dat het negatief is. Het is juist iets dat me opviel deze keer. Vergeleken met, met eerdere verkiezingen. Oh, je hebt al naar alle ja, ja. kandidaatlijsten gekeken. Uh, ja, Jongens, wellicht wel. We spreken gewoon af dat we jullie uh, volgend jaar nog eens terug gaan vragen. Laat die zaak eerst maar eens even op, op de gemeente afkomen en de raadsleden. En dan gaan we nog eens uitvoerig over praten met elkaar. Ja, dit was dan Golse Kringen en we bedanken onze gasten Henk van Raak, Johan Swaans en Arno Laat voor hun deelname aan het gesprek en voor de technische ondersteuning Erik van Poppel. Golse Kringen wordt herhaald via de radio op dinsdag, zaterdag en op donderdag, maar ook kun je het, ik zeg altijd maar zo, internationaal beluisteren op uh, uh, www.lokaleomroepgorelen.nl-golsekringen.html of gewoon op internet. Dit was uh, Golse Kringen en graag tot volgende week in het nieuwe jaar. Bedankt voor het luisteren.